Dit is een uitzending van de Radio Suriname Internationaal. Over één minuut beginnen wij met onze uitzending. man en vrienden in West-Europa en elders waar we te ontvangen zijn, een goede middag. Dit is de introductie uitzending van Radio Suriname Internationaal vanuit Paramaribo Suriname. Deze uitzending is bestemd voor West-Europa en wordt verzorgd door de stichting Radio Suriname Internationaal. U kunt ons beluisteren op de 16 meter band op een frequentie van 17.755 kilohertz... Elke woensdag en vrijdagavond om 5 uur UTC en zondagmiddag om half 3 UTC. Dat is voor Nederland, waar vele Sranamangs wonen, op zondag om half 5 middags en woensdag en vrijdagavond om 7 uur s'avonds. Ons adres is Stichting Radio Suriname Internationaal, Onafhankelijkheidshotel, Kleine Waterstraat 8, Paramaribo, Suriname. Ons postbusnummer is. 2979, 2979, en u kunt ons bellen op het nummer 10101, 10101 in Paramaribo, en het landennummer is 597, 597.